7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. President Obama heeft bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2011... de Amerikanen opgeroepen zich niet door de vijand uit elkaar te laten spelen. Obama sprak bij het Pentagon dat net als de Twin Towers in New York... 15 jaar geleden ook werd aangevallen met een vliegtuig. Aan de voet van het nieuwe One World Trade Center in New York... is een ceremonie aan de gang die wordt bijgewoond door nabestaanden... van de ongeveer 3000 slachtoffers daar. Presidentskandidaat Hillary Clinton is na een half uur naar het huis van haar dochter gegaan... omdat ze last had van de hitte. Op het Griekse eiland Tassels woedt een aantal grote bosbranden. De noodtoestand is uitgeroepen op het eiland dat voor de noordkust van de Peloponnesos ligt. Honderden brandweermensen proberen het vuur te blussen. Ze worden daarbij geholpen door vrijwilligers en het leger... In een dorp op het eiland zijn zeker acht huizen verwoest door het vuur. De inwoners zijn geëvacueerd. Tassos wordt vooral veel bezocht door Bulgaarse vakantiegangers. De politie kan vanaf vandaag roofvogels inzetten tegen mogelijk gevaarlijke drones. De Nederlandse politie is de eerste ter wereld die zo aanslagen en ongelukken met deze onbemande vliegtuigjes probeert te voorkomen. Een valkenier heeft een aantal zeearenden getraind om drones aan te vallen en uit de lucht te plukken. De vogels die een spanwijte van twee meter kunnen hebben worden ingezet bij grote evenementen zoals Prinsjesdag of bij het bezoek van prominente gasten. Golfer Joost Luiten heeft voor de tweede keer het KLM Open toernooi gewonnen. In Spijk hield hij de Oostenrijkse Wiesberger drie slagen achter zich. Luiter was de dag begonnen op de derde plaats, maar steeg al snel op de ranglijst. De 30-jarige Luiter won het toernooi eerder in 2013, toen de KLM Open in Zandvoort werd gehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen, met name in het westen. Plaatselijk kan nog een buitje vallen. Vannacht overal opklaringen en hier en daar mist met minimaal rond 16 graden. Morgen zonnig en warm van 25 graden op de watten tot 30 in het zuiden. En de dagen daarna nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen... Zin in Zandvoort? Zandvoort?